Een aanzichtkaart uit Edensvaart Lag bij mij thuis in de bus Een aanzichtkaart uit Edensvaart Met de groeten en een kus Een afzender stopt er niet op Niet van Jan, niet van Jaap, niet van Job een afzender stond er niet op Niet van bed, niet van Bart, niet van kop. Een afzichtkaart uit Deden spaart Wat moet die bij mij in de bus? Ik moet verdraaid uit Deden spaart Geen groeten, geen kaarten, geen kus Maar als je het eerlijk weten wilt, het speelt iedere dag door mijn hoofd Wie mij dan wel uitdeden spaart Per aanzicht een kusje belooft. Ik zou dan ook best willen weten Wie mij met zijn groeten vereert Ik doe echter net op die aanzicht Mij helemaal niet interesseert Een aanzicht gaat uitdeden Mag hij mij thuis in de bus? Een ansichtkaart uit Deden spaat met de groeten en een kus Een afzender stond er niet op Niet van Jan, niet van Jaap, niet van Job Een afzender stond er niet op Niet van Bert, niet van Bart, niet van Bob Een ansichtkaart uit nou wat moet die bij mij in de bus? Ik moet verdraaid uit dedemsvaart. geen groeten, geen kaart en geen kus. Een ant kaart uit dedemsvaart. lag bij mij thuis in de bus. Een ant kaart.